Funknight. 1 over 5, we zijn er lekker snel bij. We hebben een lekker lang uurtje, twee uurtjes funk. Hier op Langstraat FM, de zender voor de Langstraat. Zo ongeveer heel midden Brabant, zeg maar. <laughs> Nijzo Belder, bedankt voor je sportprogramma van daarnet. Dit is tot zeven uur langs het de wem. In de de is zo hard. Funk. In the heat Heat of heat. En zomaar alsof het niks kost, krijg je de maxi-versie daarvan. Langs hadden we een funk night. Tony Terry is it. She's fly. Zeven over vijf, precies. Hetzelfde jaar 1982. Souvenir nu van Change. The best, the very best in you 82. In Uwazads 1982 schrijven we. aan de Wempfunk Night. Dadelijk hoor je nog Y'all Brian Peoples. Brass Construction. Sherelle Impact. Philistin Game. in James Lever. Lever Burgess. Shalomar En Randy Hall. En dit komt uit de playlist Oliver Cheatham, Boogie Stam. And let the music play on Twee van half zes langs een funk night Tot zeven uur Dan hou je Peter Sterrenburg in peters platenparade En dit is een souvenir 1975 Rush construction Moving Nou is je well Van de LP Artificial Heart in 1985. Jurel was het. Oh no, it's you again. 9 over is de funky bel langs straat FM. Hier is impact. Make your move. Zomerse muziek zou je kunnen zeggen Phyllis St. James en Sweet Rhythm Was dat? van de van Fun Night, de playlist nu Leo Burgess en daarvan De Maxi versie van Heartbreaker Zij ik het niet, en dan hoor je Shalama en de Souvenir Goal, goal go Giveaway 1983 schrijven we. We gaan uit met Randy Hall. I've been watching you. Naar nieuws en reclame. Volgens deel 2 van langs de WM Funk Night tot 7 uur vanavond. Tot dadelijk.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 Ze wandelden vlakbij het stadspark en de demonstratie verliep rustig. De deelnemers zijn het niet eens met het huidige vaccinatiebeleid en het verplichte gebruik van de QR-code op veel plaatsen. Ze hadden onder meer spandoeken, vlaggen en gele paraplu's bij zich. De jonge vrouw die de wapens klaarlegde tijdens de opnames van de film waarbij acteur Alec Baldwin donderdag per ongeluk een cameravrouw doodschoot, was vrij onervaren in het vak. Ze vroeg zich vorige maand in een podcast nog af of ze wel klaar voor was. De vrouw is professioneel wapensmit en daarvoor model en actrice. In de podcast vertelt ze het laden van losse flodders super griezelig te vinden... maar zichzelf een paar technieken te hebben aangeleerd. Op de filmset was al twee keer eerder een wapen verkeerd afgegaan... bij de stand-in van Alec Baldwin. Turkije zet tien ambassadeurs van westerse landen het land uit, waaronder die van Nederland. Daar werd al een paar dagen geleden mee gedreigd en vandaag heeft president Erdogan er opdracht voor gegeven. De uitwijzing is een reactie op een verklaring in de Verenigde Naties waarin gepleit wordt voor vrijlating van de zakenman Kavala. Die zit al jaren zonder vorm van proces vast in Turkije en wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in 2016. En in Utrecht is onder grote belangstelling het slachtoffer van de schietpartij eerder deze maand bij een Utrechts café naar zijn laatste rustplaats gebracht. Er stonden volgens de politie ongeveer 1100 mensen langs de route, de meeste van hen waren FC Utrecht supporters. De overleden persoon, de 37-jarige Paul Cross, was een bekende van de harde kern van de voetbalclub. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd bij de schietpartij van twee weken geleden. Mogelijk sprong Cross tussen beiden bij een ruzie. Het weer wisselend bewolkt met opklaringen bij een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind. Het koelt vannacht af naar 0 graden in Limburg tot 8 op de Wadden. Morgen wordt het vrij zonnig en droog bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws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 Myself. I wanna make you scream and shout I'm the mellow MC that'll rock it to you knees And I'm Grio MC, yeah. And when you hear my name, don't you go insane Because I am not a vampire I do what you like each and every night By taking you one step higher With this funky beat, I wanna move the feet Of every man, woman, boy and girl I wanna take you to the top, hit your hot spot Cause I'm ready to rock the world So come on and yes. just rock, rock, rock Oh yeah Rock the world! About, get loose, let it all hang out. No matter if your time's short, skinny or fat, just rock your body, baby, like this, like that. Keep moving and grooving, and don't you dare stop. That the word be heard, that the world is gonna rock. The world is gonna rock about a half past ten, so you better get ready to rock, my friend. Het ver was dat hier belangrijk langs zaten funk night and rock the world. Funky, is in the Hudson's and you keep me up. I'll Ik ben er zeker maar twee weken geleden voor het eerst gedraaid hier. Al is hij al uit de jaren 80. Alice Hall Jr. En back it up was dat hier bij Langschaal Funknight. Funk Tot zeven uur en na zeven uur wil je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Zoals ik al zei, dit is Langschaal de Funk Night. En hier is Norma Jean. That we share together you and I Rossy mass runs a We hadden een Funk Night, every bit of this love. Souvenir uit 1985 was dat. En dit is Janet Jackson. De laatste periode van de jaren 80, om precies te, om precies te zijn 1989. Love will never do. En dan hebben we een nieuwe voor je. Hier bij de funky, nog tot 7 uur. Never do. En dit, dit is meer een spin-off van de brand new Heavy, zeg maar. En is gloedje nieuw hier bij de Ben Funk Nights. De MF Robots and Good People. Bijna half zeven. Die souvenir uit 1983, dat was Glenn Jones. En hier, hier is Piet van Koustaas. you keep up? Natuurlijk met George Clinton. Catch a keeper was dat hier bij langs de Funk Night. We zijn nog ruim een kwartier. Daarna hoor je Peter Sterrenburg in Peters Plaat Dit is real to real. Can you treat me like she does? Souvenir nu van de Conway Brothers. En zo heet hij dus. Komt in 1985. Turn it up. 80 was dat. De laatste van deze week belangstelde Fun Funk Night. Komt van Tamara en de scene Everybody Dance. Dadelijk hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Wat mij betreft, tot de volgende weer... T-Fly, de feestbakker van de langste.